Beste kerel, wanneer kom je nu eindelijk eens? Ik hoor het je nog zeggen. Wat vinden jullie ervan om vroeger op pad te gaan... en daar zit je te ontbijten, hoe je het noemt. Om half elf. Ze hebben een boodschap voor je achtergelaten, omdat ze niet konden wachten. Hm, wat voor boodschap? Alle olifanten, je bent helemaal jezelf niet vanmorgen. Je hebt de schoorsteenmantel niet eens afgestopt. Wat heeft dat ermee te maken? Ik heb genoeg werk gehad aan de vaat van veertien. Als je de schoorsteenmantel had afgestopt, zou je dit briefje onder de klok hebben gevonden. Hier, lees maar.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 Dan gaan we. Het spijt me vreselijk, Torin, Maar ik ben zonder hoed gekomen en ik heb mijn zakdoek vergeten en ik heb ook geen geld bij me. Ik heb jullie briefje pas na kwart wel ontvangen om precies te zijn. Dat is maar niet precies. En maak je geen zorgen. Je zult je zonder zakdoek en nog heel wat andere dingen moeten behelpen voor de reis ten einde is. En wat een hoed betreft, een van de anderen heeft vast wel wat voor je. Paal in. Ik heb nog wel een extra kap en een mantel in mijn bagage.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 Het is al lang genoeg geleden dat we een drommelstuk mensenvlees hebben gehad. Maar die verdievende Willem er toe gebracht heeft om ons naar deze streken te de brengen mafio's weder. En wat nog erger is, de drank raakt op. De, de helm, zeg maar, huh? De drank. Ja, toen je bakkerstom. Je kan ons zeker niet verwachten dat we hier voor altijd mensen zullen blijven om jou en Bert te worden opgegeten, <nussoden> We hebben samen anderhalf dorp opgevreden sinds wij te bergen zijn gekomen. Ja, hoeveel moet je nou nog meer hebben? In tijden geweest dat je voor zo'n lekkere, vette schapenbouw. Dank je, Willem, gezegd zou hebben. Hé, hé, maar! met Burr. Kijk nou eens wat ik heb gevangen. Wat heb je gevangen, Melissa? Ik mag een aap zijn als ik het weet. Hé, wat ben jij? Barings een in, een hobbit. Wat? en wat heb ik in een hobbit in mijn zak te slikken? Kun je ze bladen? Het is te proberen. Ik pak wel een vlees. Hij is niet meer dan een mond vol als we gefilteren uitgebrengd hebben. Misschien zijn er nog meer in de buurt. Wij kunnen wel kroketten maken. Kroketten? jij? zijn er nog meer van jouw soort in deze bossen hier aan het rondsluipen? Jij smerig klein konijn. Ja, ja hopen. Nee, helemaal geen. Ja, wat nou? nee, geen. Wat bedoel je? W wat, wat ik zei? En dan rooster me alsjeblieft niet, goede heer. Ik, ik ben zelf een, een goede kok en braad beter dan wanneer ik braad, als u ziet wat ik bedoel. Uh. Ik, ik, ik zal heerlijk voor jullie koken. Goeia. Een volmaakt, heerlijk ontbijt. Goeia. Als jullie me alleen maar niet als avondmaal opeten. Ja. Oh, mijn kleine donder, laat hem toch gaan. Nee. Niet voordat hij zegt wat hij bedoelt. Met hopen en helemaal geen. Je ja, hebt gelijk, Ik heb geen zin om in mijn slaaf te worden gekeeld. Als een teen in het vuur. Tot die praat. Ik wil het niet hebben. En bovendien, ik heb hem gevangen. Jij bent een dikke idioot, Willem. Wat je? Zoals dat? Ik vanavond al eerder zeg, zegt, uh... Jij bent een winkel. Een dat neem ik niet van oh, ja. je heet, Willem Kruppel. Hier, op. Ik even op me terug. Op dat ogenblik gaat Bilbo er door moeten gaan.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 trollen kunnen de aanblik van dwergen ongekookte, eenvoudig niet verdragen. Bert en Willem hielden onmiddellijk op met vechten. Een zak. Dom. Vlug. Hier. Hebben ze. Het omwerf was nog meer. Of ik moet naar het verliezen. Hoepen, maar helemaal geen. Geen inbids, maar een heel stel van die dwergen. Zo is het. Ik kon is eens gelijk hebben. We moesten maar uit het licht gaan. Kijk.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 Dat zou de hele nacht duren. Je ja, nog niet meer van voren af aan de bekvechten, Willem. Anders zal het werkelijk de hele nacht duren. Wat bedoel jij met begin nu niet meer van voren af aan te bekvechten, Willem? Nee, jij begint zelf te bekvechten. Helemaal niet. Jij begint de bekvechten. Leugenaar die je bent. Leugenaar, ja. weet je wie hier Rustiger, rustig Rustig. Ik wil dat doen, jongens... Hadden van voor ze water en ze koken. Mijn best. Gehaakt en dan koken. Waar is de grote pot? Hier. Wacht en de beste. Het heeft geen zin om ze te koken. We hebben geen water. En het is een hele eind naar de bron en zo. Hou nou je kop, Tom, of we komen nooit klaar. Hou nou zelf je kop, Willem. Ik kan zelf water gaan halen. Is er nog één kik? Wie geeft hier één tik? Jij! Jij bent degene die ruzie maakt en niemand ja. anders. Niet dus uilskeuken Jellers. En jij bent zelf een uilskeuken. jongens jongens. Laten we toch hier ruzie maken. Ik weet wat mij weet maar. Misschien weet die wat. Laten we één voor één op de zakken gaan zitten. En ze pletten. En de volgende keer koken. Of wie zullen we eerst gaan zitten? Het is het beste. Om eerst op de laatste te aanzien. Mijn best. Maar welke is dat de laatste? Dat dus die daar. Die met die gele kousen. Volzin. Die met de grijze kousen. Ik ben er zeker van dat het heel was, Willem. Het was ook geel. Waarom heb je dan gezegd dat het grijs was? Dat heb ik niet. Voortreffelijk. Kom maar tevoorschijn, Bilbo. Kom dat? Wat is er gebeurd? Daar zijn de trollen. Kijk zelf maar, Bilbo. Daar staan ze. Wat is er gebeurd, mensen? Bij het eerste licht van de dageraad zijn ze versteend.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 Kom mannen, als we nog wat te eten willen hebben, moeten we op zoek gaan naar het hol, de grot die de trollen hier in de buurt moeten hebben gegraven om ze voor de zon te verbergen. Deze kant uit. Kijk, hier, de sporen van trollenluizen. Ja, deze kant uit. Kom op mannen, heupel op maar. Kijk.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 En wees alsjeblieft de volgende keer voorzichtiger. Anders zullen we nooit iets bereiken.